Het zitvolleybalteam van BVC Holyoke uit Belfeld heeft gisteren gespeeld tijdens het Nederlands kampioenschap in Leersum. De ploeg eindigde in de competitie als tweede. En voor de uitzending spraken we met trainer Ger van Heuchten. En De vraag was hoe het NK van Holyoke is verlopen. Nou, niet best. Tenminste niet zo best als ze gehoopt hadden. We zijn derde geworden. Jullie zijn derde geworden? We hebben de eerste wedstrijd hebben, uh, verloren. en uh, Toen moesten we op de derde vierde plaats spelen en die hebben we wel gewonnen. Ja. Nou, een beetje, beetje positief. Ja, jullie hebben in eerste instantie verloren van uh, volleer. Ja. Met 1-1-3. Uh, 1 ja. uh, uh, ja. toch, toch wel een beetje de, de favoriete uh, volleer? Nou, op, op papier niet. Maar nou, nou, ze waren wel die dag waren ze wel de sterkste. Dus. Zowel uh, tegen ons als tegen later uh, Savikool uh, hebben ze gewonnen. Dus ja, nou, dan zijn ze terecht kampioen. Ja, en uh, dan de, de derde plaats in de eredivisie uh, Sedosa-Bartje uit, uh, uit Assen. Ja. Dat hebben jullie met 3-1 met uh, weer, uh, weer uh, gewonnen. Ja, dat hadden we heel makkelijk. Ja, de, de ja. verwachtingen dus toch niet helemaal waargemaakt? Nee, nee, nee, dat mocht niet zo zijn. Uh, uh, daar we hadden de, in de eerste wedstrijd tegen Verleer te veel persoonlijke fouten. Ja, misschien ook wel het thuisveeldeel van Verleer, maar daar mag je niet aan afschrijven. We, zijn, ja, we waren niet goed genoeg voor ze, voor ze te pakken en dat is, dat is jammer. Ja. ja. Dan moet je de, de, de, de trein weer oppakken voor die derde, vierde plaats, wat het vorig jaar niet is dus gelukt. Daar gingen we helemaal op ten onder en nu uh, hebben we het wel goed gedaan. En, ja, nou uh, we zijn even goed bij met die derde plaats. Nou, ja, nou, de eerste en tweede was mooier geweest. Nou, ja, Eindig je als, als derde, terwijl je in de, in de competitie als uh, tweede eindigt? Ja. Uh, wat is dan de, de, de toegevoegde waarde van het uh, Nederlands kampioenschap ten opzichte ja, als... van de, de, de divisie? Ja, dat weet ik niet. Je moet de vorm van de dag hebben. Ja, nou, uh, uh, we, hebben altijd, we hebben in de competitie maar twee wedstrijden verloren. En de rest we hebben we twee keer tegen volledig gespeeld en die hebben we twee keer uh, machtig gewonnen. Dus ja, ja, dat telt allemaal niet mee in zo'n play-off-dag. Uh, Nee. Dat moet je gewoon goed zijn. En dat, daar waren we niet goed voor, voor, voor als eerste uit de bus te komen. Dan kijk je liever terug op de competitie dan op, op het NK zelf. Ja. Wat is, wat is de, de doelstelling van het vorige seizoen? Dit seizoen is dus als, als tweede geëindigd. Misschien nog een stapje hoger? Ja, tuurlijk. Vorig jaar waren we en nu zijn we derde. We willen toch wel weer, weer groeien. We hebben een paar nieuwe mensen bijgekregen. en wat, wat, wat goed is, nou, die moet je wel in kunnen passen in het, in het team. En dat vergt weer uh, arbeid en en dat is mooi dat zijn jonge mensen dat brengt de leeftijd een beetje omlaag. en dan ja nou dat dat is weer voor, voor de voor de volgende competitie en dat ja nou we gaan ook weer naar de ik Club clubteams in, in oktober in Sarajevo. Daar mogen we weer strijden. Dus ja, nou, dat, dat zijn wel positieve dingen. Daar word je beter van. Voor die topwedstrijden te spelen. Ja, hoe, hoe zit het een beetje met de Belfeldse jeugd? Trekt volleybal hun een ja, beetje? Nou, ja, ja, we doen er heel veel aan. Ook via jullie en via de krant. En clinics en, en, uh, geven. We zien bij ons. Ik ben met negen mensen begonnen in het weer terug. En nu hebben we er zestien op de vloer zitten. Dus dat, ja, dat, dat, dat trekt wel. Je moet gewoon media aandacht krijgen voor, uh, voor meer mensen. Krijgen. Want dit is, is gewoon een klein wereldje. En die willen we wel uh, groter maken. Ja. Hoe uh, kijk je zelf terug op het uh, afgelopen seizoen? Nou, we zijn sterker geworden, maar ja, nou, ik, ik ben zo'n persoon die, die alles wil winnen. En uh, nou, ik, ik heb wel flink gebeld, maar ja, nou, dan moet je verder en dan, ja, dan moet je weer opladen voor de tweede wedstrijd. En uh, nou, dat, dat hebben we kunnen doen. En, en, en ja, afgelopen jaar is het is, is goed geweest. We hebben veel constanter gespeeld dan anders jaren en uh, dat, dat, is, dat is positief. En dat, uh, dat ga je ook proberen vol uh, vast te houden, ook na uh, ah, de zomerstop. Ja ja, ja, ja. Dus in ieder geval het, het NK een beetje gaan, gaan vergeten en uh, gewoon gaan richten op uh, de competitie van volgend seizoen? Ja, er, er zal wel een kater meekomen. komen, ja, nou, die, omdat je de laatste wedstrijd wel gewonnen hebt, is het wel nog positief. We hebben nog gezamenlijk uh, afgestoten met z'n allen. Hmm. Ja, nou, dan, dan, dan, dan had je toch wel over. Nou, nou, die kaart blijft even goed, want we hadden wel op die finale plaats. Maar nou, ja, nou, dat mocht niet zo zijn. Helaas. Uh, wanneer begint de nieuwe competitie in het uh, zitvolleybal? In augustus september beginnen we weer. Maar er zijn er een aantal bij, bij, bij, bij ons, bij team, uh, die met de dames uh, nationaal weer aan de slag gaan. En dat, dat is bijna iedere week prijs. Uh, we gaan voorbereiden, ik ben zelf bondscoach mee geworden, in in uh, vorig jaar ook in november. Mm -hmm. Die trein gaan we trekken voor het EK in september te halen. En uh, dan naar de Pala Olympus in 2008. Ja. Wel nog heel druk. In ieder geval, het uh, zit volleybal, dat uh, zit een beetje in je bloed. Ja. ja. En dat, dat gaat er voorlopig niet, uh, niet uit. Dus. Nee, eh, dat gaat er voorlopig niet uit. nee. Oké, okay, gaan we afwachten wat het uh, volgende seizoen gaat, gaat worden. Dankjewel ja. voor deze toelichting en alvast een hele fijne zomersop.